was het vandaag? Verschrikkelijk. Wat was het dan? Wetenschapscommissie. Oh, daar hoef je toch niets meer van aan te trekken. Het is toch bijna afgelopen? Nog zes keer. moet er niet aan denken. Wat ga je doen? Um, een stuk schrijven. Kan dat dan niet tot morgen wachten? Nee, dat moet nu. Waar gaat het dan over? Over mijn onderzoeksbeleid... Wat een onzin. Dat heb je toch zeker niet, hoop ik? Ad, ik ben nu even naar het muziekarchief. Hoe ga je dat nou oplossen daar? Het enige wat ik kan verzinnen is dat ik nu hoofd word. Dat zou ik maar doen. Maar leuk is het niet. MUZIEK <middels> Ik had je net willen spreken. Ik moet naar het muziekarchief. Ik heb je stuk over de samenhang van jullie onderzoeksprojecten gelezen. Ik heb gezien dat je mijn onderzoek daar niet in hebt opgenomen. Nee, geen kans toegezien. gezien. Dat vind ik bijzonder onaangenaam. Dat vond ik ook, maar het lukte me niet. En ik denk dat dat is omdat je wilde dat het niet lukte. Het enige wat ik kon doen, en dat heb ik ook gedaan, is het als apart project opvoeren onder verantwoordelijkheid van Rotterbel. Daar wil ik er nog wel eens over praten. Dat kan me nu niet. Ik moet nu naar het muziekarchief. <lacht> Toen juffrouw Veldhoven in de tijd met pensioen ging, heb ik Freek gevraagd of hij hem wilde opvolgen. Maar Freek wilde dat niet. Is het uh, beslis nodig om dat weer op te halen? Ja, want Joost, Eve en Rie weten dat niet. Jaring was er toen wel toe bereid op voorwaarde dat ik het van hem zou overnemen als het hem te zwaar werd. Dat is nu het geval. Ik heb erover nagedacht wie hem het beste zou kunnen opvolgen... Dat zouden even of RIE moeten zijn. Maar het bezwaar is dat die nog te weinig gedaan hebben. En ik vind dat op het ogenblik met de bezuinigingen voor de deur te gevaarlijk. Ik zie aankomen dat het departement straks de verantwoordelijkheid zal doorschuiven naar het hoofdbureau. Bijvoorbeeld door op hun subsidietekorten. En dat het hoofdbureau dan besluit een aantal instituten of afdelingen te sluiten. Omdat dat gemakkelijker is dan individuen te ontslaan. In dat geval zou een betrekkelijk kleine afdelingen als het muziekarchief... een gemakkelijke prooi zijn. Om die reden lijkt het me beter... dat jullie formeel worden opgenomen in de afdeling volkscultuur. Intern verandert dat niets. Het muziekarchief blijft gewoon het muziekarchief. Ze kunnen het alleen niet meer loskoppelen van de afdeling. Wat vinden jullie daarvan? Dus dat betekent dat jij ons hoofd wordt? Ja, maar dat was ik al. Er zit alleen niemand meer tussen... Wat is daar eigenlijk zo zwaar aan? Dat is meer de woordkeus van Maarten. Ik heb dat misschien ook wel zo gezegd, maar ik bedoelde eigenlijk dat ik de laatste jaren voor mijn pensioen wil besteden aan de uitgaven van mijn veldwerk. Maar, als het nou niet zoveel werk is, dan zie ik eigenlijk niet in waarom je er niet naast kan blijven doen. Ja. Ik geloof niet dat het zin heeft te proberen jaar in tot andere gedachten te brengen. Ik heb dat inderdaad beloofd. Hij hoeft daar geen verantwoording voor af te leggen. Ik vind van wel. Als hij nog een paar jaar zou blijven, zouden Rie en ik wel zo ver zijn dat we hem kunnen opvolgen. Maar hij wil niet blijven. Ik ben er tegen. Waar tegen? Ik vind dat een van ons hoofd moet worden. Dat vind ik ook. Zijn er nog meer tegen? Ik. juist. Rie? Dat kan me niet schelen. Ik vraag me wel of je weet waar het over hebt, Eve. Op de laatste vergadering van de wetenschapscommissie vroeg Appel naar het onderzoeksprogramma van het muziekarchief. Dat is het eerste waarnaar ze zullen vragen als ik met een nieuw afdelingshoofd aankom. Ik vind ook dat Jaring daar al lang voor had moeten zorgen. Dat Jaring daar niet voor gezorgd heeft is niet toevallig. Dat is omdat de formule van het muziekarchief verouderd is. Alleen maar verzamelen wordt niet meer genomen. Daarom moeten we ook onderzoek doen. Even Henry doen toch ook onderzoek? Maar dat onderscheidt zich niet van ons onderzoek. Op die manier kun je zien wel hoofdmaker van de afdeling voeding en af van de afdeling volksverhaal. Dan zullen we dus ander onderzoek moeten doen. Hm. Dan heb je wel een idee. Nee, maar daar kom ik wel op. Zo moeilijk is dat niet? Moet je eerlijk zeggen, even, dat ik van deze reactie geen bal begrijp. Kun je ons dan niet in ieder geval een half jaar de tijd geven... om zo'n programma in elkaar te zetten. Nee. Waarom niet? Dat is toch een redelijk verzoek? Omdat er nu gepraat wordt over bezuinigingen. Dat betekent dat het hoofdbureau nu moet weten... dat jullie vanaf nu geïntegreerd zijn... in de afdeling volkscultuur. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik wil niet dat ze straks de kans krijgen... om het muziekarchief op te heffen... met het argument dat de formule verouderd is. En als jullie dat gevaar niet zien... dan is dat jammer. Dan neem ik die beslissing wel zonder jullie... Dat vind ik niet bepaald democratisch. Dat interesseert me niet, het is bovendien drie tegen drie. Ik heb niets gezegd. Betekent dat dan dat jij ook tegen bent? Dat, dat, dat zeg ik niet. Ik begrijp werkelijk niet waar je zo over opwint. Ik wind me op omdat ik jullie verdomd kortzichtig vind. Jullie stellen het voor alsof ik de macht naar me toe wil trekken... terwijl ik de ramp vind dat het zo loopt. Dat zeggen we toch niet? Ik vraag alleen ons de tijd te geven om met een eigen onderzoeksprogramma te komen. Die tijd is er niet. Als jullie over een half jaar of een jaar of, of, of, of zolang als je maar wilt met een onderzoeksprogramma komen, dan krijg je natuurlijk de ruimte om dat uit te voeren. Op voorwaarde natuurlijk dat ik het voor me verantwoording kan nemen. Ja, daar gaat het nou juist om. Natuurlijk gaat het daarom, maar je mag dan ook wel eens bedenken dat je daar aan te danken hebt dat de wetenschapscommissie jullie tot nu toe met rust heeft gelaten. Jullie zullen er echt rekening mee moeten houden dat het klimaat de afgelopen drie jaar ingrijpend veranderd is, al merk je daar zelf niet zoveel van. Praat daar nog maar wat over na. Rijksdorp. Ik ben razend geworden. Ja? Ze begrijpen absoluut niet hoe gevaarlijk de situatie voor hen is. Als ik hun was, zou ik maar oppassen. Zijn jullie in gesprek? Nee, we zijn nooit in gesprek. Je wou bespreken... Ik heb je stuk voor de wetenschapscommissie gelezen. En? Je hebt ons er weer doorgesleept. <laughs> ja? Daar zullen ze niets tegen kunnen inbrengen. Nee, dat dacht ik ook. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. De handel. Nee, ik ben er net. Hoe gaat het? Goed. Ja. Hoe gaat het op de muur? Goed. Dat wil zeggen. Ik heb moeilijkheden gehad met het muziekarchief. Ja, en ja, Elshard wil niet langer hoofd zijn. en Omdat ik bang was dat het voor het hoofdbureau aanleiding kon zijn om het muziekarchief daar maar op te heffen. Nu met die bezuinigingen heb ik voorgesteld om ze op te nemen in de afdeling. Uh. Dat wilden ze niet. <laughs> Toen heb ik met mijn vuist op tafel geslagen. Nee. Heb jij wel eens met je vuist op tafel geslagen? Nee. Ja. Wanneer was dat? Niet waar je bij was. Jongen, was ik jong. Maar je weet niet meer waarom dat was? Nee. En ik heb hier gedonderd met Rie. Of, ik krijg gedonderd met Rie. Oh? Met het is zo vervelend. Eigenlijk te vervelend om na nou te vertellen. Nee. Um, nou. Het begon het vorig jaar. Toen hoorde ik van Ad dat ze aan een nieuw onderzoek was begonnen zonder mij daarin te kennen. De geschiedenis van het onderzoek naar het volkslied. Ad heeft de geschiedenis van het onderzoek naar het volksverhaal geschreven. Ik van die naar volkscultuur. Uh -huh. Dus nou waar zij geschiedenis van het volkslied onderzoek schrijven. Oh. <coughs> Want ze wil hoofd worden. Maar de afspraak is dat zijn onderzoek eerst door de afdeling wordt goedgekeurd. Dat verdomde ze. Ik heb toen een gesprek met haar gehad, want ik vond het geen goed plan. Ze is daar nog lang niet aan toe, maar... tenslotte heb ik dan gezegd dat ze haar gang kon gaan om de zaak niet op de spits te drijven. Ah. Toen kwamen de voortgangsrapportages. Ze weigerde nadere mededelingen te doen. Mm -hmm. Alles sprak volgens haar vanzelf, want geschiedenis is geschiedenis. Dus ja. daar hoefde ze verder geen verantwoording van af te leggen. Ja. En toen vroeg ik wat ze dan las, zei ze, dat ze alles las... Dat zegt ze altijd, dat is voorspelbaar. Maar de afdeling pikte het niet. Vooral Sina en Tjitske natuurlijk. Vervolgens kozen Mark en Freek haar kant... want die zijn nooit behoeid om in het troebel water te vissen. En tenslotte heb ik als compromis doorgedreven... dat ze alleen aan mij verantwoording hoefde af te leggen... en dat ik dat dan weer in de afdelingsvergadering zal verdedigen. Maar ze legde geen verantwoording af. Het ging gewoon door, alsof haar neus bloedde. Tot een week of twee geleden. Toen heeft ze Freek... De eerste bladzijde laten lezen en zijn oordeel gevraagd. Frik is er rot geschrokken natuurlijk. Frik en een oordeel geven. Hij bijt toch liever zijn tong af. Dat is een vader. Iedereen heeft een vader. Dat maakt geen indruk op me. Behalve Jezus dan. Toel, daar lijkt er wel het wel op. Een knappe Jezus hè. Hij gaf geen oordeel, ja. maar raadde haar aan het stuk aan mij te laten lezen. En vorige week kreeg ik het. Waardeloos. Ze haalt alles door elkaar. Ze heeft veel te weinig gelezen. Ik heb dat nou dit weekend allemaal opgeschreven. Aangegeven wat ze moet schrappen, wat ze moet veranderen, wat ze nog moet lezen. Bijna net zo lang als wat ze me gegeven had. <lacht> nou, nou, wacht er maar af. Zo krijgt iedereen zijn DH en um, we hebben een inslaper gehad. ik zat in het zolderkamertje aan jouw bureau toen ik plots een geweldig lawaai in het gebouw hoorde ik opende deur en ik hoor goud roepen er is een inslaper in het gebouw ja het was nog niet dus ik was de baas ik ga naar beneden, ik zie niemand, ik kan goud nergens vinden ga weer omhoog, ontmoet in de bovengang Simon Hoevers die juist langs de andere trap omhoog kwam en vraagt wat er aan de hand is Goud had een man binnengelaten. Een Surinamer. Die was meteen doorgelopen naar boven. Toen had Goud geroepen. Simon was er meteen achteraan gegaan. Want hij heeft zijn militaire dienst in Suriname gedaan. Dus hij is deskundig. En die had die man aangetroffen in de kamer van Jaap. Hij had de deuren van dienstkast geopend. En zocht bij het vlammetje was een aanstek. Want het was al donker tussen de mappen. Toen Simon vroeg wat hij daar deed. Zei hij dat hij een pa papiertje zocht. Simon heeft het toen buiten de deur gezet. <lacht> maar het mooiste kon nog. Het vervelt je niet? Nee! Ik ga weer naar beneden om goud te zoeken. Geen goud! Ik kijk in de keuken. Geen goud! <lacht> Ik kom terug in de loge en dan gaat de deur van de kelder heel langzaam open. Goud! <lacht> Is hij weg? vroeg hij angstig. Hij had zich in de kelder verstopt. <lacht> This is a maestro. It's being a